En overal heb je stations, en overal heb je mussen, en overal heb je trams, en overal heb je bussen, en overal heb je pleinen, en overal heb je wind, en overal heb je haring, maar weet je wat ik vind, het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam. Het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam. Natuurlijk, het is hun eigen zaak. Ik zal niet twisten over smaak. Maar het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam. En overal heb je terrassen. En overal heb je stoelen. En overal heb je voetbal. En overal heb je doelen. En overal varen schepen het water op en neer. En ze doen het niet met opzet, maar ik denk elke keer Het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam Het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam Ze zeggen dat je eraan went, aan dat gedouw en dat accent Maar het is meteen zo Rotterdams in Rotterdam En overal heb je zeelui en overal heb je muziek En overal heb je Engels en overal heb je publiek En overal heb je heimwee en overal heb je verdriet Maar als je in Rotterdam komt, die hebben dat daar niet Want het is vreselijk Rotterdams in Rotterdam Niets is zo vreselijk Rotterdams als Rotterdam het grijpt me altijd bij de strot, ik ga er nog eens aan kapot, want alles wordt meteen zo rot, medeen zo vreselijk Rotterdams in Rotterdam.